Europees Commissaris Reding voor Justitie heeft de uitzetting van Roma uit Frankrijk een schande genoemd. Volgens Reding zijn de uitzettingen in strijd met Europese verdragen en moeten ze onmiddellijk worden gestopt. De Europese Commissie bekijkt of daarvoor een procedure moet worden gestart die uiteindelijk kan leiden tot een gang naar het Europese Hof. Minister Klink mag de ziekenhuizen niet een korting opleggen van 549 miljoen euro. Hij wilde dat omdat ze hun begroting met dat bedrag hebben overschreden. Maar de rechtbank van Den Haag heeft het in kort geding verboden. De ziekenhuizen hebben steeds gezegd dat ze meer zorg hebben geleverd... omdat de vraag groter was dan het ministerie had begroot. De rechter geeft de ziekenhuizen nu gelijk. Volgens de rechter zijn de ziekenhuizen niet verantwoordelijk... voor de toename van de vraag naar zorg. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een man... die wordt verdacht van betrokkenheid bij rellen in Culemborg... vier jaar cel geëist. De 22-jarige Marokkaanse Nederlander wordt ervan verdacht... dat hij in de nieuwjaarsjacht, nieuwjaarsnacht... met een auto is ingereden op een groep mensen van Molukse afkomst. Een meisje raakte daarbij gewond. Het incident in de wijk Terwijde leidde ertoe... dat de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen hoog opliepen. De V&D-warehuizen zijn verkocht... Koper is het investeringsbedrijf Sun European, zo heeft de huidige eigenaar Maxeda bekendgemaakt. De succesvolle restaurantketen La Place is bij de koop inbegrepen. Hoeveel Sun European voor VND betaalt, is niet bekend. De meer dan 60 vestigingen van VND presteerden jarenlang matig. Maar volgens Maxeda wordt er nu weer winst gemaakt. Sun European is onderdeel van een Amerikaanse investeringsgroep die wereldwijd 230 bedrijven bezit. Of de verkoop gevolgen heeft voor het personeel van VND, is niet bekend. De Nederlandse vrouwentafeltennisploeg heeft zich geplaatst voor de finale van het EK. In de halve finale werd Wit-Rusland met 3-0 verslagen. Li Yi, Li en Linda Kramer slaagden er alle drie in hun partij te winnen. De anderhalve finale gaat tussen Polen en Roemenië. Het weer bewolkt, regenachtig, een stevige zuidwestenwind en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I right. know.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 van Zandvoort, ook op TV. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. GFM. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is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 We de de regen, ik de regen, ik de ton. We staan de kerst, stel. ik de bonbon. We staan de ruts, ik de cocoon. Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de, kaas, jij de ik ben de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin.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 Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, begin. ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind je ik nou bang. Bang. Wij zijn het varken en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaan toch helemaal en een vries. Dat kost me in mijn handen voor. Jij Naar. bent de schrikdraad waarop de ik pies. Ik ben de Hierop. kip.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 Stel. Het leek me op En Alejandro. Afrika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 A song that it just ain't grooving. Oh, the harder we try, the more it seems that it's just not. Right. But if it ain't Zandvoort. Tell you something My sorrow Maybe it's inside the bottle Maybe it's inside the bottle I had some good old But his name's his Whiskey and Wine